Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De festivals snappen wel dat jij niet met je tentje naar Lowlands of Down the Rabbit Hole kunt. Het Demissionaire Kabinet ziet meerdaagse festivals met overnachting niet zitten. Het besmettingsrisico is te groot. En daarom tot 1 september geen brakke kampeer-experience en artiesten in festivaltenten. Het was volgens de vereniging van evenementenmakers met deze regels geen doen. We zijn samen hier uitgekomen. Het is een noodzakelijk kwaad, ontzettend teleurstellend, maar het kan niet anders. Omdat je merkt dat de, en dan komt de magische, delta variant ervoor, vroeger wist we er niks van en nu belemmert dat ons festival. Festival zouden iedereen elke dag moeten testen en als logistiek niet te doen... Qua vakanties verandert er ook iets. Vanaf 8 augustus moet je een coronabewijs hebben... om terug naar Nederland te komen vanuit een geel land... of op je vakantiebestemming getest te zijn. Een visbedrijf in IJmuiden is voorlopig dicht. Inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit gingen daar vorige week langs. en De bedrijfsruimte was een grote bende met vuil gereedschap. en Op sommige plekken lag de vis opgestapeld op de grond. Pas als de visverwerker zich weer aan de regels gaat houden, mag hij weer open. En als je vandaag of de komende dagen naar het paardrijden kijkt op de Spelen, let dan even extra goed op het zand. Dat zijn Nederlandse korrels van Ben Achterberg en die is daarmee mega trots op. Toevallig moest ik gisteren, en dat mag je zometeen zien, dan doen wij zeg maar in de dressuur, in de break, doen wij een keer een, een ronde uh, onderhoud. En toen zat ik even alleen op een bankje en toen moest ik wel even denken van nou ik mag toch wel trots zijn dat ik hier ben uh, op de Olympische Spelen. Dus, uh... En Ben is niet de type zand erover en klaar. Nu wat je ziet en straks met het springen is dat ook heel belangrijk dat zeg maar, alle 20 of 30 ruiters de, dezelfde afdruk krijgen met het afzetten en ook dezelfde afdruk krijgen met de landing. Bij het basketbal zit ook een groepje Nederlanders aan de rand van het veld. Het bedrijf Janssen Fritsen heeft de basketbaltorens geleverd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 Vandaag zaterdag 24 juli zijn we er 24-7 op de radio, uiteraard. Tot aan 5 uur Zandvoort op zaterdag. En wij hebben uur 2 alweer bereikt. En dat deden we met Elverville en Big in Japan. Straks, trouwens, een hele rare, vreemde, nieuwe plaats. Maar eerst horen we van Albert-Jan wat we allemaal gaan doen. Allereerst even de, terug naar de Olympische Spelen. Terug naar Nederland-Brazilië. Het was toch wel een, een, ja, een pittige, een harde wedstrijd geworden uiteindelijk. Met ja, Nederland toch uh, relatief lange tijd op een 2-1 voorsprong. Maar ja, dan op een gegeven moment kijk je weer en dan zie je Brazilië op 3-2 voorstaan. Dus dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Maar toen kwam er een prachtige vrije trap iets buiten links, buiten de strafschopgebied, En die werd over de muur heel mooi in de hoek gespeeld door Jansen. Dus die eindstand daar is 3-3. Zoals gezegd, we vervolgen uh, de Olympische Spelen ook uh, van hier uit de Tolweg 10A. En uh, zometeen gaan we gewoon weer verder met de Olympische Spelen. Wij volgen het. Zodra wat te melden is, zullen we dat zeker niet nalaten. Uh, goed, we hebben een uh, tweede uur, een item over... Uh, nou, de flats aan het Badhuisplein worden uh, eind van de, voor het eind van dit jaar uh, gesloopt. En we hebben een bijdrage van onze collega's van NHTV. En het heeft alles te maken met het pub-up gebeuren in het, in het gemeentehuis van Zandvoort. Een prachtige expositie van een drietal, twee verzamelaars en één kunstenaar. Uh, uh, een prachtige put-up uh, uh, expositie. En daar hebben wij een bijdrage van dat ook in het tweede uur. Half drie doen we dan in ieder geval de officiële evenementenagenda. Terwijl er best dus veel evenementen waren. Gisteren waren we even op de boulevard. En toen was het, uh, ja het was net Ibiza, alleen het weer werkte niet mee. Nee, niet echt nee. Maar in ieder geval ongelooflijk veel kraampjes en ongelooflijk veel uh, bezoekers en kijkers. En uh, er werd natuurlijk ook handel Eh... Dat kan morgen trouwens ook wel. Morgen, maar daar kom ik in de evenementenagenda nog op terug. Morgen is er ook weer een, een kofferbakmarktverkoop. Dus daarover later meer. Goed, uh, bijdrage over het museum: pop-up museum. Ja, mooie stad, hè, dat moet je Ja, flats, Badhuisplein, die voor het eind van het jaar gesloopt worden. Verder hebben we nog wat meer Zandvoortsnieuws. We volgen voor u de Olympische Spelen. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven kijken en luisteren naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. En daar komt hij aan, die hele aparte nieuwe plaat. Hier is Bongo Cha-Cha. Bongo La, Bongo cha, -cha, -cha para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 Een geweldige nederpopplaat van Cadans en uh, In het Donker. Een aantal jaren geleden toen we weggingen van het uh, Gasthuisplein... hadden wij uh, een hit van uh, Ruud Jansen. Goodbye Gasthuisplein. En daar kan er nog wel eentje maken voor een aantal mensen. Goodbye Badhuisplein. Voor Corindon en een aantal flats die daar staan, Albert-Jan. Klopt, want direct na het Formule 1 weekend begin september... wordt begonnen met de voorbereidingen zoals een onderzoek naar de aanwezigheid van Asbest... voor de sloop van de oude flats aan het Badhuisplein. De daadwerkelijke sloop is voorzien voor het eind van het jaar. Een en ander kan worden afgeleid uit een raadsinformatiebrief en het plan van aanpak Badhuisplein... dat eerder deze maand naar de gemeenteraad werd gestuurd. Daarmee zal dan tevens het eerste zichtbare begin worden gemaakt met de herinrichting van het Badhuisplein. Recentelijk heeft de gemeente het laatste te slopen pand aan het Badhuisplein aangekocht. Het betreft het blok met daarin de ijssalon, maar deze verkeert nog in verhuurde staat. Er vinden gesprekken plaats om de huurovereenkomst minderlijk te beëindigen... Op basis van de eerste gesprekken ziet het er niet naar uit dat er een overeenstemming op heel korte termijn te verwachten is. Daarom worden de flats alvast gesloopt, maar het gebouw van de, waar de ijssalons in zit, die blijft nog voorlopig nog staan. Slim! Eind vorig jaar werd een bouwkundige visie voor het Badhuisplein verworpen. Onder meer de parkeerproblematiek, onvolkomenheden in het bestemmingsplan... en onvoldoende draagvlak onder uh, omwonenden en marktpartijen... waren voor een merendeel van de gemeenteraad aanleiding... om niet met de visie akkoord te gaan. Met het nieuwe plan van aanpak Badhuisplein... hoopt het college de herontwikkeling weer vlot te trekken. Het plan beschrijft een gewenste tijdslijn met erin zes fases. De realisatie en uitvoering van het project staan gepland... voor op z'n vroegst medio 2024... De ruimte die na sloop van de flats ontstaat... zal dus op zijn minst drie jaar lang niet worden bebouwd. De komende maanden wordt daarom door de gemeente... naar een tijdelijke invulling van de vrijgekomen ruimte uh, gezocht. Pupup -pup Museum... Nou, ik denk uh, meer aan een plek voor uh, hang, ik... hangjongeren of zo. Oh, weet ja, je wel, zo'n container. Of een, een tijdelijke fietsenstalling. T ja, hebben we nog niet. We hebben we ook nog niet. Weet je, over die fietsenstalling, daar verbaas ik me echt over. Ja. Daar hebben ze toen de tijd een uh, heel mooie uh, nieuwe fietsenstalling gemaakt... op dat uh, Corendon-terrein. Uh, uh, ja. Speciaal voor uh, alle fietsen. Er wordt nooit een fiets opgezet. Die worden allemaal daarvoor uh, neergezet. Maar over die tijdelijke invulling, want daarover zijn inderdaad al contacten met ondernemers geweest, in principe staan we overal voor open. Verschillende mogelijkheden zijn al geopperd, zoals een rolschaatsbaan. Een speeltuintje, speeltuintje. Jij kent er achter bij jou ook een heel groot speeltuintje. Ook een speeltuintje. Ja, toen kreeg je een enquête. Ja, <laughs> of, ja. Of, uh, of ik een uh, whip wilde of niet. Daar <laughs> nou, ja. En hoe vaak je er denk, gebruik van? Te gaan ja, maken. ja, ja. Nee, dat is niet ja, Leeftijds. <laughs> nee, dat zeg ik ook niet. Nou. Maar oud. <laughs> ja, in ieder geval, de Rolschaatsbaan is geopperd, een speeltuintje of bijvoorbeeld commerciële voorzieningen, maar het vindt zich wel in een pilstadium en er is dus nog niets beslist. Omwonenden zullen vanzelfsprekend tijdig in de gelegenheid worden gesteld om zich over de plannen uit te spreken. Al dus de gemeente. Oké, okay, nou, er komt vast zeker een hele mooie oplossing voor. In ieder geval is de start daarmee gemaakt, hè, als het allemaal goed gaat. Dus we blijven volgen bij CFM. Into the Disco Scene. Het klinkt heel erg oud, maar zo oud is het nog helemaal niet. We uh, Now Rogers en Chute en Albi Deller. Het is uh, zes minuten voor half vier. Zo, dadelijk gaan wij het uh, nieuwe pop up Museum in Zandvoort uh, in en hoor je meer over uh, andere evenementen. Maar eerst gaan we naar het strand. Melody takes me back to the place that I'm Je Op het strand is het uh, altijd lekker genieten. Dus uh, we gaan lekker naar het strand toe met On The Beach. Dat was een ja, heerlijke gouden oude van uh, Chris Maria. En daarmee zijn we toegekomen aan inderdaad het uh, Pop-Up Museum. Een geweldig uh, nieuw uh, mu tijdelijk museum dus uh, in uh, Zandvoort. En uh, Albert-Jan gaat er wat over vertellen. Ja, het deels leegstaande raadhuis van Zandvoort is sinds kort een pub-up museum geworden. En daardoor is er eindelijk meer ruimte voor collecties en kunst die thuis horen in de badplaats. Zoals de verzameling van autocoureur Michael Blekenmolen, maar ook de enorme collectie grammofoonspelers uh, van Zandvoorten Jelle Attema. Een paar jaar geleden verhuisden veel Zandvoortse ambtenaren naar het Haarlemse gemeentehuis... voor een nauwere samenwerking. Sindsdien staat de begane grond van het oude raadhuis in het centrum leeg. Maar met het tijdelijk museum krijgt het weer de allure die het historisch pand verdient. Onze collega's van NHTV namen een, daar een blik. Het raadhuis in Zandvoort is sinds dit weekend voor een deel een pop-up museum. Het staat alweer enige tijd leeg omdat veel ambtenaren door de gemeentelijke samenwerking verhuisd zijn naar Haarlem. Het is, het is een leuk gebouw om van binnen even te kijken zelfs. Daar zie je in de ruimtes waar de ambtenaren vroeger werkten, die nu allemaal in Haarlem werken. Dus uh, het is best grappig. Nu is er eindelijk plek voor collecties die eigenlijk nergens anders thuis horen dan in de badplaats. Zoals de Blekenmolenverzameling. Maar ook de uitgebreide collectie grammofoonspelers van de Zandvoorten Jelle Atema is te zien in het historische pand. Er staat hier een, een, een deel van mijn uh, verzameling die nu. Uh... Uh, op deze fantastische locatie hier in Zandvoort het oude raadhuis uh, mag staan. Ja, dat is een, een behoorlijke eer. Ten meer, uh, er zijn ook nog wat andere exposanten. Uh, Michel Blekenmolen heeft hier een paar fantastische items. Ja, ik vind het uh, ontzettend leuk. En met het oog op de Grand Prix in september trapt het museum af met een tentoonstelling over autokunst. Waaronder ook deze schilderijen, gemaakt van motorolie. Ik, ik vermoed dat er redelijk veel auto liefhebbers naar Zandvoort komen. Uh, zeker al straks de... Als die gereden wordt, de GP, dan uh, zal het hier denk ik uh, vol zitten met uh, autoliefhebbers. Maar die komen denk ik sowieso wel uh, naast de standliefhebbers uiteraard. Ja. Boven het museum blijft de ruimte voor de Zandvoortse politiek om te vergaderen. Het tijdelijke museum blijft in ieder geval de komende 2,5 jaar op de begaande grond van het raadhuis. Maar het smaakt misschien naar meer. De raad die moet maar eens goed nadenken. Als het zou kunnen zou dit natuurlijk een leuke, leuke plaats zijn voor het museum. Nou, dat zegt uh, Willem Paap. Inderdaad, helemaal goed. Een goede plek voor een, uh, voor een museum, lijkt mij. Uh, Albert hoe denk jij daarover? Klopt, goed begin. En uh, vooral, vooral doorgaan. Ja, en het is Jelle Atema. Hè? Ja, geen dus, Atema. Geen Atema. Die dat, dat is het voordeel van lokale radio. Ja, nou de, ja, dat bedoel heb ik. Je, heb je de naam in ieder geval wel Ik voor. zat er ook meteen aan <laughs> te denken. Dan weet je waar je het over hebt. Dus uh, ja. dat scheelt. Uh, maar toch, dank aan Enh uh, Nieuws uh, voor deze reportage. Want ik heb hem, uh, of wij hebben hem wel weer. Mooi van jullie. Gebruik natuurlijk uh, op de radio over het Pop-Up Museum. De komende 2,5 jaar uh, daar uh, meerdere tentoonstellingen. Nou, als er weer meer over bekend is, dan hoor je het uiteraard uh, bij CFM. Ga een bezoekje brengen, het is meer dan een bezoek waard. Dus uh, loop er even naar binnen. Raadhuisplein hier in Zandvoorts. Dank aan onze mediapartner gingen we net het uh, pop-up museum uh, in. En uh, ja, weten we zeker dat we daar een uh, keertje een kijkje moeten gaan nemen... met die uh, mooie collecties die daar aanwezig zijn. Maar buiten het uh, pop-up museum zijn er nog veel meer activiteiten hier. Om te beginnen, morgen is hij er weer. De kofferbakmarktverkoop. Oh, daar heb je hem weer. Ja, de kofferbakmarktverkoop. Ik vind dat de Roy van Buren toch een andere naam voor moest verzinnen. Hij heeft, het, bedoel, het dekt wel de lading, dat wel. Het is wel goed, maar het is een, het is een Dat Het vroeger Jutters kofferbakmarkt. Ja, ja, ja, ja. ja, dat was het. Goed, ook uh, na het succes van vorige kofferbakmarkt is er uh, morgen uh, uh, weer een markt op het Gasthuisplein. Dat na drie jaar afwezigheid de kofferbakmarkt nog steeds succesvol is. Dat mocht vorige maand al blijken uit het bezoekersaantal en het aantal standhouders. De organisatoren waren dan ook meer dan tevreden. Dit is wel alweer de laatste kofferbakmarkt voor dit jaar. Maar de kans dat de markten volgend jaar terugkeren is natuurlijk groot. De organisatie is in handen van de stichting Zandvoort Insight... in samenwerking met het Wapen van Zandvoort. De kofferbakmarkten zijn er voor iedereen... en je kan er net als bij Koningsmarkt tweedehands spullen verkopen. Gezellig langskomen om iets leuks voor weinig geld te kopen, dat kan het natuurlijk. Nou, morgen staat hij al, is de alle aanmeldingen alweer vol. Dus daar hoeft u niet meer voor te doen. Maar wellicht dat u de volgende keer er wel weer bij kan zijn. Dus volhoud de website in de gaten. Goed, ondanks de nieuwe beperkingen rondom corona... is er nog steeds de mogelijkheid om de zes grote zandsculturen... van het Europees Kampioenschap in Zandvoort te bezoeken. Voor de tiende en wellicht laatste keer heeft afgelopen mei het Europees Kampioenschap Zandskultuur een plaatsgevonden. Een tijdje geleden alweer, maar de zes zandkunstwerken uh, staan er op de verschillende plekken in Zandvoort nog altijd vrij bij. Daarnaast uh, natuurlijk een expositie in het Zandvoors Museum van de Ode aan het natuurschap, landschap. Zowel binnen als buiten en natuurlijk de expositie van Kleine Paap. Hè? Uh, Jantje, was het Jaapje Paap of Jantje Paap? Jaapje. Jaapje Paap. Dus ook daar is een bezoek meer dan waard. En dan hebben we het al eerder over gehad in dit programma. Natuurlijk de, de, de Ibiza Hippie Boulevardmarkt. Die was er namelijk gisteren. En die is er ook op 30 juli weer. 6 en 13 augustus van 10 tot 6 uur. Dus 30 juli, 6 en 13 augustus van 10 uur s morgens tot 6 uur s middags. En de locatie is natuurlijk de Boulevard de Vauvage in Zandvoort. Meer informatie kunt u vinden op www.hipandhappyevents.nl www.hipandhappyevents.nl En nou ben ik van de week op die uh, website uh, geweest, uh, Albert-Jan. Ja. En er stonden heel veel uh, re reacties uh, van uh, mensen... dat ze speciaal eigenlijk uit het hele land naar uh, Zandvoort uh, komen... voor uh, de markt op de boulevard. Ja, nou, toch wel weer mooi. Het is toch geweldig? Dat is een publiekstrekker en het is... Alleen het zonnetje was, ontbrak een, een beetje. Een maar... beetje, nou, was toch wel redelijk. Het was wel redelijk weer, dat wel. Dus... Maar het zonnetje hoort bij de Ibiza-markt Hoort ook een zonnetje. Genoeg te doen de komende dagen en uh, weken weer in Zandvoorts. En we gaan uh, het hebben over Chances met Janssen, zo dadelijk. Maar eerst Fox Steven Stevensen. How to do. maandag plaatsten wij bij CFM een bericht van de GGD over Chansen bij Janssen. En ja, ik denk, wat is dat nou? Maar daarover hoor je straks veel meer, want het was afgelopen vrijdag... en onze collega's van NA Nieuws waren daarbij bij Chansen met Janssen. En dat betekent dat het gezellig werd, na de prik of niet. Dat hoor je na deze van de Spargo en head up to the sky. Ik zei het net al maandag, plaatsten wij een bericht bij CFM op de app over Chansen bij Jansen of Chansen met Jansen. En ik denk van, wat is dat nou? nou het vond uh, uh, gisteravond uh, plaats, uh, Albert-Jan, en, uh, en Anius was erbij. En jij weet hoe het in elkaar zit. Ja, nou ja, eerst had je dus... Uh, wat was het weer? Dansen met Janssen? Nou, dat, werd, dat was uh, een... De minister niet in dank afgenomen Nee, nee tekst. heel gevoelig. En, en nu... Ach, ach, het is ook niet dat het nou elke keer... Uh, dat Janssen met Janssen een, een, een structureel terugkerend iets uh, gaat worden. Maar uh, het was gewoon een, uh, een leuk initiatief om een keer te doen. Zo van, nou, je moet na afloop toch altijd een kwartier wachten. Dus uh, ga dan maar Janssen. Want uh, ja, het riep natuurlijk wel wat vragen op. Uh, toen de GGD kennen hem al het evenement Janssen met Janssen... Uh, afgelopen vrijdagavond lanceerde. Was de grap of een echte poging om meer mensen naar de priklocatie uh, te lokken? De dates na de vaccinaties lopen niet echt soepel... maar het is wel gezellig in de wachtruimte. En wellicht was het juist de, de bedoeling. Nou, hier volgt de bijdrage van onze collega's van NH. En uh, ja, de, de een was al wel getrouwd, de ander niet. U, ach, u hoort het wel. Karsje aan en ballonnen, En er hangt liefde in de lucht in de wachtruimte van de priklocatie in Haarlem... Dat is de gedachte van de GGD-Kennemerland. Om de moed te verhogen, eerst even een prik natuurlijk. Het is een serieuze business natuurlijk, corona en vaccineren. Daar moet je niet een grapje van maken. Corona en vaccineren is een hele serieuze business. Uh, en we gaan hiermee natuurlijk de hele vaccinatiecampagne niet ridiculiseren. Maar tegelijkertijd vinden we het wel leuk om een keer een extraatje te organiseren. Uh, voor mij was de vaccinatie een keus, omdat ik uh, op vakantie wil. En uh, dat maakt het toch makkelijker dan... Uh... Vier, vijf keer een stokje in je neus. Dus uh, voor mij was dat de uh, motivatie. Maar dan tegelijkertijd ook even chansen terwijl je moet wachten? Ja, dat is een uh, leuke verrassing. Dat uh, maakt het toch wat, uh, wat anders dan wachten totdat je erbij neervalt of dat je weer mag, uh, mag opstaan. Zeg maar. Dus uh, ik vind dat ze het leuk aankleden. Ja. Dat is zeker. Maar zijn date is puur voor de gezelligheid, want hij gaat zo met zijn eigen vrouw op vakantie. De dates verlopen nog niet echt soepel. Bye. Bye. Hey, we zijn geen datingbureau natuurlijk, we zijn een publieke gezondheidsorganisatie. Voor herhaling vatbaar. Op deze schaal denk ik niet, maar misschien dat we wel ook op andere locaties gaan kijken of we wel in ieder geval dat sociale contact uh, in de wachtruimte een beetje kunnen stimuleren. Voor een deel van de mensen is het de afgelopen maand natuurlijk heel erg moeilijk geweest om sociale contacten op te doen. Uh, met uh, misschien wel uh, vereenzaming en, uh, en isolatie als gevolg en dat willen we natuurlijk ook niet hebben. Want een goede gezondheid begint ook bij een goede mentale gezondheid. En als we daar op deze manier ons steentje aan kunnen bijdragen dan is het alleen maar ja, u gaat nu echt showsen met Jansen, met een date? Ja hoor. Ja? Ja. ja niet bij mij hoor. We zijn niet bij klaar. Ik ga nou, lekker even zitten. Nou, je er in. een liefde van uw leven. Een beetje Nou, als ik het uh, zo hoor, uh, Albert-Jan, was er wel oh, oh, oh. Heel, veel, heel veel lol in ieder geval uh, ja. op die avond. En je ziet het ook keurig, uh, netjes, uh, net alsof je in een restaurant zit, hè? Tafeltjes voor twee, ja. kaarsje erop, nee, latjes in de lucht en dergelijke. Geweldig. Maar het, wordt, het is gewoon een leuk, leuk, leuk initiatief, maar het wordt natuurlijk niet een structurele bezigheid. Nee, Jansen met Jansen. Oh, ja. Mooi worden trouwens. Een bijdrage van onze collega's van NH Nieuws. En de, de persvoorlichter van de GGD, Harm Graustra, Die hoorde het meest aan de woord. Tijdens deze reportage van. En Is het wel een heel mooi initiatief van de GGD Kennemerland? Janssen met Janssen uh, gisteravond uh, in de sporthal in Halim uh, bij uh, de Rampweg. en toch een aantal deelnemers uh, die meegedaan hebben. Ja, ik ben al twee keer gepassioneerd, anders had ik zeker me ingeschreven voor uh, het Janssen vaccin en Janssen uh, met Janssen. Gewoon leuk, een uh, mooi initiatief van de GGD. So